Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De komende weken moeten we het nog met de huidige coronamaatregelen doen. Dat heeft demissionair premier Rutte net op de persconferentie gezegd. De meeste coronamaatregelen worden verlengd. Alleen mag je vanaf volgende week woensdag wel een uurtje langer op straat zijn. Voor de avondklok geldt dat het verstandig is de begintijd een uur op te schuiven... als de zomertijd ingaat en het dus avonds langer licht is. Dat was het dringende advies... Van de burgemeesters in het Veiligheidsberaad en ook van de politie in verband met de handhaving. Concreet betekent dit dat de avondklok vanaf woensdag 31 maart geldt van 10 uur s avonds tot half 5 s ochtends. Rutte en minister De Jonge geven op 13 april weer een coronapersconferentie. In de laatste week van april kunnen studenten mogelijk één dag per week in de collegebanken zitten. Dat zegt demissionair minister De Jonge. Vanaf 26 april kunnen, als de besmettingscijfers het op dat moment toelaten, alle hoger onderwijsinstellingen die het met zelftesten kunnen organiseren, één dag per week fysiek onderwijs geven aan hun studenten. Ook in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs willen we met begeleid zelftesten... ...het onderwijs nog veiliger maken. Volgens de jongen gaan de toegangs- en sneltesten een belangrijke rol spelen... ...in het kijken of er weer wat meer dingen mogelijk zijn. Studentenverenigingen in Delft zijn een posteractie begonnen. Ze roepen studenten die het in deze coronatijden moeilijk hebben... ...en eenzaam zijn op om hulp te zoeken. Artis heeft flink wat geld in het laadje gekregen. De Amsterdamse dierentuin heeft met een inzamelingsactie ruim 1,3 miljoen euro opgehaald. Dierentuinen in heel het land hebben het zwaar door de lockdown. Ze mogen geen bezoekers ontvangen, maar zijn wel veel geld kwijt aan het voer voor de dieren. Het weer nog, het koelt af vanavond naar een graad of 3 vannacht. Het kan ook mistig zijn. Morgen zon, wolken en 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer weer prima doorrijden. En op de A4 gaat het ook de goede kant op van Amsterdam naar Den Haag na een ongeluk bij Nieuw-Vennep. De weg is weer vrij, maar je hebt vanaf Schiphol nog een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Ja, dat uh, ZFM Jazz, dat, uh, dat laten we even voor wat het is. Want uh, we gaan naar de gemeenteraadsvergadering van vanavond luisteren. En dat is inmiddels begonnen. Voorzitter, ik ben aanwezig. Mevrouw Geurenson. Ik ben aanwezig, voorzitter. De heer de Graaf. Aanwezig, voorzitter. De heer Hendricks. Ook okay, ik ben aanwezig, voorzitter. De heer Hermsen. Ik ben aanwezig, voorzitter. Mevrouw Keur. Ik ben aanwezig, voorzitter. Mevrouw Koper. Goedenavond, voorzitter. Ik ben aanwezig. De heer Kramer. Aanwezig, voorzitter. Dank u wel. De heer Van Marlen. Aanwezig. De heer Mettes. Aanwezig. De heer Stefan. Ja, ik ben ook aanwezig. De heer Van Tichelen. Goedenavond, voorzitter. Meneer Van Tichelen is present. En dan tenslotte mevrouw Van der Veld. Goedenavond, meneer de voorzitter. Ook van aanwezig. Tegel is present. Dank u wel. Dat betekent en dat u voltallig aanwezig van bent. Van der Veld. Dat is mooi. Goedenavond, um, meneer de voorzitter. Nice. Ook aanwezig. Dank u wel. Dat betekent dat u voltallig aanwezig bent. Dat is mooi. Um, dan hebben we daarmee de presentielijst gehad. En kom ik bij de vraag, en de uh, heer Berg periodeerde daar al op, of er iemand mededelingen heeft over belangen dan wel betrokkenheid. En de heer Berg zei het al, dus ik geef hem het woord. Ja, met de commissievergadering had ik het al aangekondigd bij uh, onderwerp uh, agenda.14, uh, Kamer van Landerstaat, ben ik betrokken geweest en uh, belangnemende. Dus daar zal ik niet aan deelnemen. Dank u wel nog iemand anders op dit punt? Dat is niet het geval. Dan kom ik bij mededelingen vanuit het raad of college. Um, ik zal zelf starten met een, een, een paar korte mededelingen rond de, wat, wat heet de corona of de covid update. Um, ik, we hadden net agendacommissie, dus ik heb de persconferentie niet gezien, maar wist uh, uh, ja, door alles wat er al naar buiten was gekomen, ongeveer wel wat daar gezegd is. Uh, nou ja, we hebben het gezien teleurstellend voor wat betreft in ieder geval de uitkomst... dat er uh, gezien de omstandigheden nog zo weinig uh, mogelijk is. Um, en um, nou ja, tegelijkertijd zien we ook wel het vooruitzicht... dat er een aantal zaken de komende periode... waarschijnlijk toch in, uh, nou ja, in, in uh, met name het, uh, de versnelling... van het vaccinatieprogramma uh, uh, tot verbeteringen gaan leiden. Um, we, we hebben... Uh, op dit moment um, eigenlijk met drie crisis tegelijk te maken als het gaat om dit, uh, dit onderwerp. We hebben de gezondheidscrisis, um, da daarnaast uh, ja, de economische crisis met, uh, ja, als gevolg van, uh, van die gezondheidscrisis. En daarnaast ook nog de sociaal-maatschappelijke uh, impact die dat heeft. En dat zijn eigenlijk drie zaken die diep op elkaar ingrijpen. En op dit moment gaat heel veel aandacht nog uit naar het bestrijden van de gezondheidscrisis. En dan met name uh, ja, ook, ook alle zaken op het gebied van openbare orde en veiligheid die daarmee spelen. En dat speelt zeker in Zandvoort. En dat zal de komende tijd niet anders zijn. Ook in de richting van uh, de oploop uh, van, het, uh, uh, van het seizoen. En um, ja, eigenlijk zijn dat simultane... Uh, en tegelijkertijd is het heel goed om nu ook vooruit te kijken naar de situatie als het straks gaat herstellen waar we dan uh, uh, naartoe gaan. U ontvangt uh, op zeer korte termijn van ons de derde Impact Monitor Corona. Uh, dat geeft een macrobeeld weer van alle zaken die, uh, die spelen als gevolgen van de coronacrisis. Um, ja, en als je dat overziet, dan, dan zie je daar een aantal effecten die misschien um, overal um, ja, impact hebben en tegelijkertijd ook meevallen. En Tegelijkertijd als je vervolgens inzoomt op de, meer, um, nou ja, de en, en meer individuele en micro gevolgen die deze crisis voor ondernemers. Maar ook individuen in de samenleving heeft. Um, en dat zijn de gesprekken die, die wij in ieder geval vanuit het college en die u ook ongetwijfeld van, uh, als raadslid heeft. Um, dan v, v, valt dat dus allemaal niet mee. En um, ja, die impact monitor komt uw kant op. Maar het geeft wel een heel mooi overzicht van ook met name de, de, het beroep wat er gedaan wordt op alle steun maatregelen en de gevolgen die het uh, die het heeft. Um... In uitvoersel daarvan ben ik bijzonder gelukkig met het feit dat vanavond u um, het zich laat aanzien instemt met het corona-herstelplan. Um, want juist vanuit die met, na met name die uh, economische en die maatschappelijke, sociaal-maatschappelijke impact die het heeft, is het echt ontzettend belangrijk om nu al te investeren in uh, um, nou, ja, het herstel en de situatie nadat we uiteindelijk ook uh, uit, uit het, met name het medische deel van deze crisis komen. En ik ben bijzonder trots en gelukkig dat wij in ieder geval vanuit heel veel geme andere gemeenten het bericht krijgen dat men ook kijkt hoe dat vanuit Zandvoort wordt opgepikt. En ook die complimenten bijvoorbeeld vanuit Koninklijke Horeca Nederland die zijn wel onze kant op gekomen, waarbij gezegd is van de wijze waarop jullie dat nu hebben al in een vroeg stadium hebben aangevlogen dat ook gegeven omstandigheden natuurlijk dat we te maken hebben met een fonds wat ingesteld is vanuit de Eneco gelden. Maar in in ieder geval, er wordt vanuit verschillende hoeken naar ons gekeken... van hé, hey, wat, wat gebeurt daar in Zandvoort en hoe pakken ze dat aan? Um, dus ik ben ook blij dat dat vanavond dat daar een klap op gegeven kan worden. Um, Ten slotte wil ik u mededeling dat aanstaande maandag om 8 uur... S ochtends de mobiele vaccinatielocatie uh, op de Tolweg opengaat. Dat is een locatie die zal... Um, ...parallel opereren aan de overige vaccinatiefaciliteiten die wij in de regio hebben. Schiphol, Haarlem, de huisartsen. Maar in ieder geval ook om het vaccineren dicht bij de inwoners van onze gemeente te brengen. Daar ben ik heel erg blij om dat dat, dat, dat ook tot stand is gekomen. En aanstaande maandag om acht uur zogezegd, zal daar ook de, de eerste prik gezet worden. Um, dat voor nu, voor wat betreft de update. En ik zal in ieder geval zorgen dat u ook schriftelijk weer de komende periode naast de corona-update uh, verschillende informatie tot u komt. Ik weet niet of iemand... Marco, ik zie de heer Deen. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, in, in het verlengde hiervan zou ik graag uh, nog even iets, iets willen aanstippen. Want um, we merken nu dat er dus uh, in ieder geval nog de terrassen... met name ook op het strand en alles gewoon dicht uh, gaan blijven. Nou, um, er zit behoorlijk mooi weer aan te komen. Druk paasweek -einde en dergelijke. En uh, de mensen komen natuurlijk toch weer. En die gaan dan hun eigen terrasjes uh, weer creëren... zoals we al eerder hebben gezien. Uh, en waar ik me daarnaast ook zorgen... Om maak is dat uh, met name de mensen ook aan de Zuidboulevard... op een gegeven moment doen mensen zelfs hun behoefte in de tuinen van die mensen. En uh, in de duinrand, achter de tenten, naast de strandtenten... Uh, kunnen we daar nou niet iets uh, mee doen? Hoe ziet uh, de burgemeester dat? Um, ik maak me daar wel zorgen om. Ja. Uh, dank u wel. Ja, ik kan er heel kort op ingaan. Dat is dat wij natuurlijk uh, uh, met, met de st uh, standexpertanten de afspraak hebben dat uh, in combinatie met takeaway de openbare toiletvoorzieningen of de toiletvoorzieningen bij de strandtenten uh, uh, beschikbaar zijn. Uh, verder, wat er inderdaad, eh, ook bijvoorbeeld bij de rotonde is het, uh, is het de openbare wc uh, open. Uh, we hebben deze discussie eerder gehad dat op het moment dat je bijvoorbeeld units neerzet... Um, dat dat weer een aantrekkende werking heeft... en dat dat ook een behoorlijk hygiënisch risico met zich mee kan brengen. Dus het is een hele moeilijke en ingewikkelde afweging... die we met elkaar moeten maken. Maar um, nogmaals los van het feit dat mensen uiteraard hun behoefte... niet daar uh, horen te doen waar het niet, uh, niet hoort. Um, maar dit is wel een punt van aandacht. En wij zullen ook de komende periode ook scherp in de gaten houden. En ik hoop van harte dat we zo snel mogelijk naar een situatie kunnen... dat we weer ruimer open kunnen... Um, maar het blijft een lastige afweging, meneer Ding. Goed. Um, daarmee gezegd hebbend over de coronasituatie, ik kijk nog even verder rond in de richting van het college. Maar ik heb geen mededeling dat er nog andere mededelingen vanuit het college komen. Um, dan wil ik u tenslotte bij de opening en mededelingen melden dat wij wederom digitaal gaan stemmen. Um, dat kan alleen als u ingelogd bent um, en mocht u dat niet hebben gedaan dan verzoek ik u alsnog dat te doen uh, wij hebben wat commentaar gekregen naar aanleiding van de vorige uh, vergadering dat niet duidelijk was wie wat gestemd had dus ik heb met de gevier afgesproken dat na elke stemming um, de gevier even een korte opzomming zal geven van wie uh, wat gestemd heeft bij welk onderwerp zodat voor de kijkers thuis ook helder is hoe, de stem, uh, hoe het stemmen uh, verlopen is. En uiteraard is dat later nog allemaal terug te zien en, en terug te kijken. En, de en uh, ja, u kunt dat ook doen door de website even te vernieuwen. Daarmee hebben wij de opening gehad. Dan ga ik naar punt 2. Dat is het vaststellen van de agenda. Um, gaat de Raad akkoord met de agenda zoals die voor ligt? Ik zie een handje van mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel meneer de voorzitter... Uh, agenda punt 14, daarvan heb ik gezegd als enige dat ik dat uh, niet als hamerstuk zou beschouwen, maar daar nog enig onderzoek op wil plegen. Het onderzoek heb ik gedaan en tot mijn verbazing heeft het CROW uh, andere besluiten genomen ten aanzien van de inrichting van 30 kilometer wegen. Dus uh, ik kan niet anders dan me hierbij uh, neerleggen en dit als hamerstuk uh, alsnog te willen aanbieden. Uitstekend. Um, dat betekent dat, um, voor zover er geen tegenberichten zijn, ehm, um, punt ik moet even het nummer opzoeken. Agendapunt 14, dus het definitief ontwerp kamerling onderstraat verplaatst wordt naar de hamerstukkenlijst. Dat zal dan worden toegevoegd aan de hamerstukkenlijst als nummer 10, met doornummering van de uh, agendapunten die daarna komen. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Misschien kunt u uw handje nog even naar beneden doen. Dan anders geef ik u weer het woord. Dank u wel. Dan komen we bij punt 3. Uh, dat is de bekrachtiging geheimhouding. De Raad heeft als actieve informatie van het college ontvangen het collegebesluit splitsing in appartementsrechten van een deelperceel dat in erfwacht is uitgegeven aan het circuit. Op bijlage vier bij dat besluit, het taxatierapport op Slotenmakerstraat 911 in Zandvoort, rust geheimhouding. Het voorstel is om deze geheimhouding te bekrachtigen en op te heffen na inschrijving van de notariële akte met de nieuw afgesproken erfbrachtcondities in de openbare registers. Kan ik hier nog iemand het woord over geven? De heer Deen. Ja, uh, dank u wel, voorzitter. Ja, ook hier uh, uh, lezen we natuurlijk eigenlijk weer uh, het standaard uh, zinnetjes uh, van waarom die geheimhouding dan uh, noodzakelijk is. En daar lezen we onder andere dan ook uh, in dat uh, er onevenredig voordeel zou kunnen behaald kunnen worden door derden. En ik uh, zou eens willen vragen aan het college uh, wat dat in dit geval behelst. Ik kijk even rond wie van het college ik hier over het woord kan geven. Ik neem aan de heer Van Haagden. Ja voorzitter, dank u wel. Uh, het, het betreft hier een, een, een afspraak die ook al bekrachtigd was in, ik meen, 2001... Um, dat is niet gebeurd. Er zijn altijd partijen, zoals u weet, meneer Deen, die zeer geïnteresseerd zijn in uh, dit soort uh, resultaten uit onderhandelingen. En uh, er zijn ook partijen die uh, van mening zijn dat zij op andere gronden uh, rechten zouden hebben of zouden kunnen verbinden aan uh, dit soort afspraken. En om die reden uh, is het verzoek gedaan om het inderdaad onder geheimhouding te houden omdat we uh, inderdaad niet zeker weten of er partijen zijn die daar gebruik van zouden willen maken. Dat is het enige be antwoord die u kan meegeven. Uh, dus ik hoop dat u daar voldoende aan heeft. Um, nou, meneer Van Haafden, de heer Ding. Nou, ja, nou, ik vind dat dus te, te matig. En ik vind dat te universeel waardoor uh, de PVV tegen deze bekrachtiging zal stemmen. Hm. Goed. Um, dat betekent dat wij in ieder geval tot stemming overgaan. Uh, dan ga ik richting de gevier kijken om de stemming te openen. Dat is thans het geval, dus u kunt stemmen. Uh, ik ben ingelogd, maar ik kan niet stemmen. Er moeten nog vier mensen inloggen. Ja. Nog steeds. We zoeken nog één stem. Heer Drommel. Oh, okay, yeah. okay. Ik geef even het woord aan de rivier om even aan te geven hoe er gestemd is. De heer Van Diemveld. Ja, ben ik. Excuses, ik moest heel ja. veel schermpjes even tegelijk in, in uh, wegklikken. Uh, ja, even naar het resultaat. In ieder geval um, is er voorgestemd door het CDA D66GBZ GroenLinks Uh, en de VVD is verdeeld gestemd uh, door de OPZ-fractie. De heer Bouwberg wilson was voor en de andere leden tegen. En de PVV uh, was tegen. Twaalf voor, vijf tegen. Dank u wel. Dan is daarmee de bekrachtiging van de geheime vastgesteld. Dan komen wij bij de hamerstukkenlijst. En ik loop de hamerstukken één voor één langs. Uh, te starten bij punt 4, de zienswijze, Convenant governance, samenwerking, Zuid-Kennemerland. Die stellen wij bij Hamerslag vast. Dan de Curidex stedenbouwkundige verkenning. Ook die stellen wij bij Hamerslag vast. Het vaststellen woonakkoord Zuid-Kennemerland-Ijmond. Ook die stellen wij bij Hamerslag vast. Dan het herstelplan Corona-Zandvoort deel 2... Ook die stellen wij vast. De startnotitie. Rechtmatigheidsverantwoording Zandvoort. De wijzigingsverordening. De bouwverordening. Die stellen wij bij Hamerslag vast. En dan tenslotte ook het punt. Wat van de bespreeklijst teruggegaan. Is het definitief ontwerp. Kamerling Onderstraat. En omstreken stellen wij ook bij Hamerslag vast. Dan hebben wij. De hamerstukken gehad en dan komen we thans bij de bespreekstukken. Eh, te starten met de reactie op de regionale bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050. De raad wordt voorgesteld om de in het raadvoorstel opgenomen reactie op de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050 over te brengen aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland... En om de portefeuillehouder op te dragen deze reactie in te brengen bij, de stuurgroep, bij het stuurgroepoverleg met het verzoek om de definitieve versie van de regionale bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050 overeenkomstig aan te passen. Wie kan ik als eerst het woord geven? Ik stel voor dat ik een lijstje zelf afloop en dan begin ik bij de grootste partij aanwezig en dat is de OPZ. Wie kan ik het woord geven? Geen uh, commentaar. Uh, hierop. Oké, okay, dan kom ik bij de VVD. Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen kort zijn. We hebben in de raadscommissie hadden we al aangegeven hoe wij tegen een aantal zaken aankeken. We hebben ook verzocht om een aantal uh, achterliggende documenten uh, te betrekken bij de, uh, de zienswijze en die mee te nemen in het vervolgproces. De wethouder heeft aangegeven dat te zullen doen. En daarmee is het voor ons. En uh, kunnen we voorstemmen. Dank u wel. Dank u wel. D66. Ja, voorzitter, dank u wel. Zelfs D66 ook al in de commissievergadering heeft de aangegeven. volgens mij. Kamerstuk, dank u wel. Dat denk ik, dank u wel, dan kom ik bij het CDA. We zijn voor. Dank u wel, de PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, wij hebben hier zoals al eerder aangegeven in de commissievergadering uh, onze bedenkingen bij. Omdat uh, onvoldoende wordt rekening gehouden met de realiteit die op ons afkomt. Uh, en uh, in sommige gevallen in de meest letterlijke zin, des woords. Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat er uh, minder bezoekers richting Zandvoort komen. Nou, dat is op zich natuurlijk uh, prima. Alleen de, de verdeling van de um, vervoersmodaliteiten. Uh, daar wordt uh, accent gelegd in plaats van breed uh, ingezet op uh, ja, mensen de keuzevrijheid geven van, goh, hoe wil je naar Zandvoort? En meer bezoekers combineren met uh, hotelul, dat lijkt ons niet realistisch. En dat, uh, dat vinden we best wel jammer. Ik zie een interruptie van mevrouw van der Veld. Nou, niet zozeer een interruptie. Ik wil alleen mededelen dat ik meneer Van Tichelen niet in beeld heb. Ik weet dat anderen hem wel in beeld hebben, maar ik heb geen beeld. Misschien kan meneer Van Tichelen zijn camera aanzetten. Uh, oh, uh, mijn... Hij is hier wel even. Nee, dat staat aan de mevrouw van der Veldt. Dat heb ik ook wel vaker gehad. Dan moeten we even switchen tussen twee: uh, De galerie en de grote galerie. Hmm. Toch meneer Hermsen? Dat is kwijt. Goed. Meneer Van Tichelen... Uh, ik... Nou mevrouw van de veld, u mist niet veel hoor. Want zo beeldig ben ik niet. <laughs> Als ik maar verstaanbaar ben. Kijk waar het ons om gaat is. En dat houdt ook verband met de, zeg maar, de luchtkwaliteit. Als er dan te weinig... Gelegenheid is om te parkeren en de aanvoer verloopt uh, loop moeizaam. Ja, dan heb je langdurig stilstaan en rondjes rijden op zoek naar een parkeerplaats. En dat komt uh, de luchtkwaliteit uh, niet ten goede. En dat, uh, dat vinden we jammer in deze. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik geef het woord aan GroenLinks. Voorzitter, zoals al eerder aangegeven, zijn wij het eens met het raadstuk. Het is dus een hamerstuk. Dank u wel. Partij van de Arbeid. Ja, ook Partij van de Arbeid vindt het stuk helder en uh, krachtig en eenduidig. En uh, we zijn het eens met de drie modaliteiten. Uh, we hebben in de commissie nog gehad over het initiatief van Sociaal Zandvoort van de vorige periode. En we hopen van harte dat dat in de toekomst, de, de doortrekking 300 van Schiphol naar Zandvoort, dat die toekomstmuziek ooit ook waarheid wordt. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk tenslotte even naar het college, uh, of daar nog behoefte is aan een... Um... Korte reactie in eerste termijn. Ik zie nog weer een handje weg. Ja, van... ja, ja. U bent mij vergeten. Oh, Excuus, ja. Nee, Net, eh, eh, mevrouw van der hoe kan ik dat doen? Uh, u heeft het woord. Ik weet ook niet hoe u dat kan doen, maar, uh, maar ik heb ook niet veel in te brengen hoor. Op dit stuk We zijn gewoon akkoord. Dus... Dan ga ik tenslotte naar uh, het college of daar nog behoefte is aan een korte reactie. Uh, dank u wel, voorzitter. Heel kort, ik ga uw overwegingen en uw reactie overbrengen aan mijn collega's in de GR. En u krijgt een concept, nieuwe mobiliteitsvisie ziet u tegemoet. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Kan ik uh, daarbij ervan uitgaan dat dit stuk uh, bij uh, informatie kan worden vastgesteld? Dat is het geval. Dank u wel. Dan komen wij bij het volgende agendapunt. Het vaststellen zou het kennen maar agenda. Dan zou ik graag, omdat ik daar zelf de portefeuillehouder ben... het woord willen overgeven aan mevrouw Van der Veld... als vicevoorzitter van de Raad... om het voorzitterschap op zich te nemen voor dit agendapunt. Mevrouw Van der Veld, aan u het woord. Ja, dank u wel. Ja, um, yeah. ik zou dan eigenlijk andersom willen beginnen. En dan uh, het eerst het woord willen geven aan de Partij van de Arbeid... Dank u wel. Voorzitter, de Partij van de Arbeid heeft in de commissie ook aangegeven, wij onderschrijven het belang om die gezamenlijke zaken in de regio op te pakken en wat ons betreft akkoord. Dank u wel. GroenLinks. Ja, voorzitter, dank u wel. Niets meer toe te voegen aan de woorden van mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Uh, Zelfde redenen van ons akkoord. Okay. Dank u wel. CDA. Wij stemmen voor, dank u wel. Nou, het gaat lekker kort, zo allemaal. D66. Voorzitter, dank u wel. Ik sluit mij aan bij de volgende sprekers. Dank u wel. Even Dan hebben we de PVV. Dank u wel, voorzitter. Ja, uh, iets meer tekst, maar niet uh, al te veel hoor. Uh, de punten die worden genoemd, uh, ja, versterken van het landschap. In aanzien van uh, landschap en natuur vinden wij dat er nogal schizofreen uh, beleid wordt gevoerd. En het ene moment vindt men natuur en landschap uh, heel erg belangrijk. En dat wordt dan uh, gecombineerd met vernielen van het landschap en natuur. Dat, uh, dat, dat betreuren wij. En uh, nou, ik ga niet uh, alles herhalen wat ik in de commissie al heb gezegd. Eén uh, ding, uh, ja, inspelen op een verandering klimaat. Uh, ja. In de commissie werd dat een beetje kort gesloten. Uh, daar wil ik maar één ding over kwijt. Eén feit. Ik weet dat mensen in dit gezelschap niet van feiten houden. Maar ik wil er toch uh, eentje benoemen. Als mensen 90 seconden de tijd zouden nemen. Ben je wat traag met computers, twee minuten. Dan kun je er zelf van vergewissen dat het klimaatbeleid volstrekt zinloos is. Gewoon even in een zoekmachine invullen. Mauna met AU, spatie, LOA, spatie, CO2, enter. En dan krijg je al heel snel een website in beeld. Met de grafiek van het verloop van het CO2-gehalte van de atmosfeer... ...zoals gemeten sinds 1958. En dat is een zigzaglijntje dat gestaag oploopt en van de wereldwijde duizenden miljarden uitgegeven aan zogenaamd klimaatbeleid... is in die grafiek niets terug te vinden. En dat is ook logisch, want de berekeningen die, uh, komen ook tot dezelfde conclusie. Verschillende wetenschappers hebben gewoon uitgerekend hoe gering de impact van de mensheid is. Dus de rest van alle klimaatvragen hoef je dan in feite niet meer naar voren te halen en te benoemen. ga ik ook niet doen. Ik ga daar geen technische briefing van maken. Wij gaan hiermee akkoord, maar met de uitzondering van klimaatgerelateerde zaken, ja. zoals bekend neem ik aan. Dank u wel. Wie van het VVD mag het woord geven? Dat mag aan, aan mij, voorzitter. Um, ja, er is tijdens de commissie wel aardig wat uh, gedachten hierover uh, gehad. En ook de VVD is uh, warm voorstander van samenwerking in deze regio. Um, Ten slotte als klein dorp bereiken we niet veel, maar juist samen met onze buren uh, wel... En dan is het wel belangrijk dat je dat doet vanuit een gezamenlijke uh, visie en een, gezamenlijk, een gezamenlijke agenda. Dus heel goed dat we nu bezig zijn met een kennerma-agenda. En ook goed dat we op het punt waar we het nog niet over eens zijn met onze regio, met onze buren, dat we het daar nog later over gaan hebben in die mobiliteitsvisie. Dus uh, de VVD kan zich ook wel vinden in de route die het college uh, schetst door uh, ja, nog vast te stellen mobiliteitsvisie uh, uitgangspunt te laten zijn voor het mobiliteitsbeleid. Om dat hier uit uh, te knippen. Um, Waar, we alleen wel, waar ik me zorgen over maak, is alleen wel uh, dat deze visie zoals die nu ligt... ...in de andere gemeentes wel is vastgesteld. Dus hebben we nu niet een uh, visie die, waarvan drie gemeenten zeggen... ...we hebben een visie inclusief een hoofdstuk over bereikbaarheid. En uh, waarvan één gemeente, namelijk Zandvoort, zegt... Uh, ...we hebben een visie met allerlei hoofdstukken en mobiliteit volgt nog. Uh, zeker wat ook gewerkt gaat worden aan een uh, uitvoeringsagenda... ...en een lobbyist aan de slag uh, gaat... Um, ze, is het inderdaad de afgesproken procesroute dat uh, die lobbyist of die uitvoeringsagenda pas volgt nadat de mobiliteitsvisie uh, in vier gemeentes is vastgesteld? Dat is mijn vraag aan de portefeuille. Meneer Hendricks, ik zie dat u een interruptie heeft van de heer rubber Ja, dank u voorzitter. Um, ik wil even aan meneer Hendricks uh, vragen of hij op de hoogte is van het feit dat ook de gemeente Heemsteden uh, nog niet akkoord was gegaan met die visie rond uh, de en of hij zich daar niet gesterkt en volgt uh, met de Nee, ja, Zeker, daar ben ik van op en daarom is het ook goed dat we uh, die mobiliteit losknippen. Maar mijn zorg is dat, uh, nou, wat ik net ook al zei, dat deze Kennema Agenda wel in drie gemeentes is vastgesteld. Inclusief het hoofdstuk over bereikbaarheid. Dus dat we inderdaad het over eens zijn dat we die uh, mobiliteitsvisie losbehandelen hiervan. Maar inderdaad, ik, ik ken de situatie in steeds besteden meneer je Dan wil ik als laatste het woord geven aan de oudere partij Zandvoort. Wie mag daar het woord geven? Ja, mij voorzitter, dank u wel. Meneer Wilson. Um, als, zoals de wethouder bij het vorige agendapunt al opmerkte, hebben wij vanuit de Raad uh, nogal wat punten ten aanzien van de bereikbaarheidsvisie uh, uit te wisselen en te discussiëren met onze partners in de regio. En we stellen vast dat er wat dat betreft nog een ja, flinke discussie te voeren is. Uh, verschilpunten ten aanzien van die mobiliteitsvisie... die zijn ook, ook opgenomen in de Zuid-Kennemar-agenda. Uh, we hebben dat in de commissie al uh, besproken. De uh, burgemeester zei ook wat dat betreft... we kunnen niet meer eens met elkaar eens zijn... als verwoord uh, door mij onder andere. En uh, dat wij dus die, die onderdelen... waar we het nog over moeten hebben, de zuid agenda niet vaststellen. En voor de rest zijn we voor dit agendapunt. Ik dank u wel. Dan wil ik nu het woord geven aan de portefeuillehouder, meneer Molenburg. Dank u wel, um, voorzitter. Um, ja, maar even kort, dank u wel in ieder geval voor de ondersteuning voor het, uh, voor het gedachtegoed dat wij in Zuid-Kennemerland uh, gezamenlijk moeten optrekken ik, uh, in de anderhalf jaar dat ik uw burgemeester mag zijn uh, kan ik uh, niet anders dan bevestigen hoe ongelooflijk belangrijk het is om met name in dit uh, nou, ik maar zeggen in dit uh, deze, deze micro-omgeving als vier gemeenten intensief met elkaar samen te werken. Ik heb je ook aangegeven dat wij uh, verwachten dat uh, als, uh, ja, als alles doorgaat zoals het door kan gaan... Wij voor de zomer nog een bezoek van de gedeputeerde staten zullen krijgen. En dan is het ook van belang om met een gedragen visie te komen. Maar het is geen geheim dat wij met name op het punt van mobiliteit... ...nog wel een aantal verschillende, uh, uh, uh, verschillende inzichten en verschillende mening hebben. Vandaar dat um, nou, ik er groot belang aan hecht om in ieder geval de agenda vast te stellen. En tegelijkertijd hebben wij, en dat is in de richting van de heer Hendricks ook heel helder met onze partners afgesproken, dat voor wat betreft het onderdeel mobiliteit dat verder vorm uh, krijgt in um, de regionale bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland. Uh, daar kan geen misverstand over zijn dat dat in ieder geval uiteindelijk ook in de plaats Komt van datgene wat we uh, uh, met elkaar afspreken op het gebied van, uh, van mobiliteit, of dat daar in ieder geval uiteindelijk da dat slaat daar neer. Um, en wat ons betreft kan er ook geen sprake zijn van dat er nu een, een, een uitvoering ingegaan wordt zonder dat we het daar met elkaar over eens zijn. Dus daar kan ik zeer helder over zijn. En voor dat betreft denk ik dat dat het punt was, het enige punt wat, uh, wat uh, op tafel lag, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Is er nog iemand die behoefte heeft aan een tweede ronde? Ik zie nergens. Ik zie wel één handje. Meneer Hendricks, aan u het woord. Ja, dank uh, voorzitter. En uh, dank ook aan de portefeuille voor deze toezegging. En uh, met die, uh, deze duiding kunnen wij instemmen met dit uh, voorstel, voorzitter. Oké, okay, Mag ik dan eigenlijk nu ook concluderen dat wij dit bij acclamatie goed kunnen keuren? Dat mag ik bij deze dan? Dan sla ik met de hamer, mevrouw. Heel goed, we mag u meteen de hamer weer overnemen. Aan u het woord weer. Dank u wel. Dan komen wij uh, bij het volgende agendapunt. Dat is het doorgenummerde agendapunt 13. Plan van aanpak, optimaliseren, bereikbaarheid en parkeren. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het plan van aanpak en daarmee met de benoemde quick wins- en de overige maatregelen uit het plan van aanpak. Um, er is een amendement aangekondigd van de fractie van de OPZ, de oude Partij Zandvoort. Ik geef dan ook als eerste het woord aan de heer Berg van de OPZ. Oh, ik geef um, ik zie, dat de portefeuillehouder mevrouw Verheij nog een, een, een klein kort statement misschien vooraf wil geven. Mevrouw Verheij, um, ja, met uw welnemen. Ja u even kort het woord. Ja, dank u wel uh, voorzitter. Ik, ik dacht, steek even mijn handje op, omdat ik nog in navolging van de raadsinformatiebrief die ik er vorige week heb gestuurd u meer informatie wil geven over het invoeren um, van de zomerregeling in Nieuw-Noord. En ik denk dat het goed is dat u die informatie hebt alvorens u aan uw uh, beraadslagingen um, begint. Ik heb nader laten uitzoeken per wanneer Nieuw-Noord eventueel ook meegenomen zou kunnen worden bij de zomerregeling en dat is met ingang van 1 juni dus tegelijk eigenlijk met de wijken die het college al eerder voorstelde. Dus dat zou betekenen dat als u uh, daartoe besluit en Nieuw-Noord meeneemt dat uh, alle niet gereguleerde wijken uh, dus zowel Park Duinwijk Oud-Noord, Zuid en Nieuw-Noord met ingang van 1 juni gereguleerd uh, kunnen gaan worden. Ik uh, wilde dat op voorhand uh, aan u meegeven... Uh, zodat u dat kunt betrekken bij uw uh, beraadslagingen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Verheij. En dan ga ik naar de heer Berg van de OPZ. De heer Berg. Dank u wel, voorzitter. Vorige week in de commissievergadering... had de toegezegd... om kwikwin Nieuw-Noord op papier te zetten... Deze raadmededeling, die hebben we ontvangen, is inhoudelijk niet wat OPZ voor ogen had. We verwachten nu een verschuiving van de parkeerdruk naar Nieuw Noord. Nu er zomaar maatregelen worden ingevoerd in park Duinwijk en Oud Noord. Onder andere bezoekers van Airbnb, hotels, dagtoeristen en eigenaars strandhuisjes zullen op zoek blijven gaan naar alternatieven om gratis te kunnen blijven parkeren. En komen naar mening van OpenZ in Nieuw Noord uit. Vandaar ons amendement. Ik zal de tekst voor de luisterraad voorlezen. De raad van Sanford in de vergadering bijeen overwegende dat de gemeenteraad eind september 2020 het college heeft opgedragen om kaders en uitgangspunten voor mobiliteit en verkeerde verder uit te werken. Het voorliggende plan van aanpakken overzicht vormt van de belangrijkste maatregelen die komend jaar worden genomen om de bereikbaarheid en parkeersituatie in Zandvoort te optimaliseren. Het plan van aanpak niet in uitgebreide beleidsplannen voorziet, maar maatregelen en uitwerkingen omvat gericht op korte termijn boeken van resultaat. Quick wins in 2021. Verder overwegende dat verdere quick wins uitgangspunt is, dat zoveel mogelijk no regret maatregelen zijn gericht op het voorkomen van ondoelmatige investeringen. Voor de wijk Parktuinwijk, Oud-Noord en Zandvoort Zuid. Een tijdelijke zomerparkeerregeling nodig is om parkeeroverlast voor inwoners daar nog dit zomerseizoen te kunnen oplossen. Op korte termijn alleen de bestaande regulering voor een bewonersparkeerder kan worden toegepast. De wijk Nieuw-Noord buiten het regime van de tijdelijke zomerregeling valt als de parkeeroverlast in Nieuw-Noord. ...tegen de verwachting in toch toeneemt, het niet meer mogelijk is om alsnog een zomerregeling in Nieuw-Noord in te voeren. Besluit: Het raadsbesluit zodanig te wijzigen dat de volgende punten worden toegevoegd. Nieuw-Noord wel mee te nemen in het tijdelijke quick-win-gebied... ...dat conform coalitieakkoord 2020 samensterk uit de crisis de eerste bekeervergunningen voor inwoners van Zandvoort en Bloemendaal gratis is... De daaropvolgende parkeervergunningen zijn kostendekkend, waarbij het totaal kostendekkend is. Voorzitter, we waren vooral verbaasd waarom deze tijdelijke vergunning niet gratis wordt verstrekt. En niet alleen voor Nieuw-Noord. Ten slotte is het coalitieakkoord op dit punt helder. De eerste parkeervergunningen voor inwoners van Zandvoort en Bernveld is gratis. We horen graag van de wethouder de reden waarom hiervoor is afgeweken. Vooral ook nu de inwoners het zwaar genoeg hebben in de coronatijd. Als er nu vanuit de reguliere begroting geen budget voor is... zijn we benieuwd naar de toekomst. We zijn ook bereid om het amendement aan te vullen... dat deze kosten worden gedekt uit het coronavond. Meneer Berg, ik zie een interruptie van mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer Berg, ik ben het met u zo verschrikkelijk eens. Eigenlijk het hele amendement, behalve de laatste besluitpunt En dat heeft alles te maken met het feit dat u refereert aan het coalitieakkoord. U heeft gelijk, het staat erin. Maar er staat ook wat bij. Er staat namelijk dat dat bij het nieuw in te voeren beleid hoort. Parkeerbeleid. Als we dit nu gratis maken voor deze bewoners... dan mogen we 80 euro terug gaan geven aan alle bewoners die nu bewonersparkeren hebben. 27 euro teruggeven aan de bewoners die nu een papvergunning hebben... ...en 120 euro zo uit mijn hoofd teruggeven aan mensen die een belanghebbende vergunning hebben. Dat kan natuurlijk niet. Dat zou rechtsongelijkheid zijn. Als we het nieuwe beleid instellen, dan gaan de nieuwe regels daarvoor ook in. En ik hoop eigenlijk dat u dat in gaat zien en dat u zegt van... ...nou, ik uh, ga het amendement indienen zonder dat laatste besluitpunt. Dat zou een heleboel praten vanavond opheffen... Want volgens mij wil iedereen dat uh, Zandvoort Nieuw-Noord ook een beleid krijgt. Want dat wordt ellende. Dat ben ik helemaal met u eens. De heer Berg. Ik, uh, ik wil toch even de antwoord van de, wethouder, van de portefeuillehouder erover horen. Um, en ik denk dat dit uh, toch maatregelen zijn vooruitlopend op het nieuwe beleid. Maar ik hoor eerst graag even de toelichting van de portefeuillehouder. Um, voor wat betreft de tweede kwikwing van het Zanddepot... Bij agenda punt 16 staat dat op het voormalige zanddepot nog geen definitief parkeerterrein kan worden aangelegd. Wethouder Verrij heeft in de commissievergadering aangegeven dat het voor dit jaar wel een tijdelijke omgevingsvergunning kan worden afgegeven, zodat hier dit jaar gebruik van kan worden gemaakt. Is die tijdelijke omgevingsvergunning al aangevraagd, wilden we weten. Tot slot, we zijn tevreden met de toezegging van de portefeuillehouder dat later dit jaar... Een business case voorafgaand aan de behandeling van de besluitvorming. Een business case wordt voorgelegd als het gaat over het uitwerken van een plan voor een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid. Graag horen wij van de wethouder wanneer wordt invulling gegeven aan deze toezegging en wat, wordt en wat verstaat de wethouder onder de business case. Om geen misverstand te krijgen, wat krijgen we inhoudelijk in de business case voorgelegd. Daar wil ik in eerste termijn bij laten. Dank u wel voorzitter. Dank u wel meneer Berg. Ik um, ga even een rondje maken en ik uh, geef graag het woord aan de versie van het CDA. Dank u wel voorzitter. Het CDA heeft in de commissie aangegeven dat Nieuw-Noord ook onder het, uh, dit bewonersregime zou moeten vallen. Dat is net aangegeven in het amendement van de, uh, van de OPZ. Dus uh, wij zijn blij dat de wethouder naar geluisterd heeft. En zelfs vanavond toezegt uh, dat het al per 1 juni kan. Dus gelijk met de andere gebieden. Wij zijn daar uh, voorstanders van. Dus wij kunnen ons hierin vinden. Wij kunnen ons niet vinden in het amendement het tweede, het tweede deel. Omdat inderdaad het ongelijkheid veroorzaakt voor heel veel standvoortjes dus in andere wijken die dus wel betalen. En dat zou onjuist zijn. Daar zijn wij niet voor. Ik wou het heel kort houden, want voor de rest steunen wij uh, uh, dit, uh, dit uh, parkeren. dank u wel. Dank u wel, meneer Mettes. Dan ga ik naar de Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ja, voor Partij van de Arbeid zijn de akkoord. dat hebben we in de commissie ook al aangegeven. En ook wij vinden het heel belangrijk dat de problemen in de overloopwijken aangepakt worden. En uh, uh, we zijn ook voorstander van het parkeerregime Nieuw-Noord. Zoals we dat ook in de commissie al hebben aangegeven. En dank voor de uh, uh, uh, portefeuillehouder met de toezegging dat het al op 1 juni kan plaatsvinden. Een eenduidig beleid. Uh, dat is het beste voor, voor het hele dorp. Uh, dank ook aan collega en voor het sympathieke initiatief voor de pol op Facebook. Hij zal daar ongetwijfeld straks op terugkomen. Ik wil nog een klein punt onder de aandacht brengen... en dat is dat we graag extra willen benadrukken... dat het lang parkeren uit het centrum natuurlijk moet gaan verdwijnen... zoals we ook met elkaar hebben besproken. De hotelvergunningen zoals die nu zijn... die kunnen straks in de toekomst niet. En uh, uh, er is een inspreker geweest in de commissie... hotel-eigenaar Van de Veen. Die heeft in de commissie aangegeven... dat ...die zich daar echt grote zorgen over maakt... ...en dat die vrees dat er voor bezoekers alleen maar verboden te parkeren overblijft. Hij riep toen in de commissie op om vooral met elkaar te zorgen voor gastvrije oplossingen. En uh, hij had het over de verleiden met duidelijke bewoording en keuzes in tarieven... ...waar voor welk tarief geparkeerd kan worden. Nou, daar is Partij van de Arbeid het roerend mee, uh, uh, met hem eens... ...want duidelijke communicatie is essentieel. En ik ga er ook van uit... ...dat ook de tijdelijke, uh, eenduidige parkeerregime, dat, dat voor een duidelijke communicatie ook zou kunnen zorgen. Uh, Partij van de Arbeid heeft hem in de commissie uitgedaagd met de vraag welke oplossingen hij zelf ziet... ...en inmiddels heeft hij, zo begreep ik, een, een concreet voorstel gedaan voor een proef in de Zuid. Dus niet alleen het probleem aangekaart bij ons in de Raad, maar ook meedenken en meedoen... Uh, nou, dat vinden wij echt een mooi initiatief. We willen hierbij een compliment uitdelen voor deze hotelier. En we horen graag van de wethouder hoe ze tegenover dit initiatief staat. We gaan straks de participatie in met het nieuwe beleid, maar dit is wel de manier waarop we het, wat de Partij van de Arbeid betreft, moeten doen met elkaar. Samen, ondernemers en bewoners, op weg naar het nieuwe parkeerbeleid. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Dan ga ik naar de fractie van de VVD. Wie kan ik het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Uh, we gaan niet de hele uh, commissie overdoen. Maar daar is natuurlijk ook al uh, Nieuw Noord aan de orde geweest. En ook de vraag uh, die wij in de tijd hadden: van wat, waar begint Oud Noord, of tenminste waar eindigt Oud Noord en waar begint uh, Nieuw Noord? Um, daar was nogal een redelijke verwarring over. Maar ik denk dat als het moment dat we het met elkaar eens zijn om Nieuw Noord toe te voegen, dat we die discussie met elkaar niet hoeven te voeren en dat we in ieder geval de bewoners van de Heijmansstraat en de jacob Kaststraat niet met elkaar uh, over de bakkeleien over tot welke wijk ze horen. Um, dus wij, zullen, wij zijn voor het toevoegen van uh, Nieuw-Noord aan het uh, uh, areaal. Blij ook dat dat per 1 juni kan. 1 juni. Um, en uh, we wachten de reactie van de wethouder af op het tweede punt van het amendement van OPZ. Uh, hoe we daarin zullen staan. Uh, voorzitter, in de uh, uh, commissie hebben we het uitgebreid ook gehad over een business case. Een business case met scenario's waarin wordt aangegeven hoe het uh, terugverdienende effect zal zijn. Uh, wanneer er break-even gedraaid zal worden, Welk, aan welke knoppen we kunnen draaien en wat uiteindelijk de gevolgen zijn. Ook onder andere voor de hoogte van de, van de vergunningen voor de diverse uh, uh, zandvoorters... Um, dat betekent ook meteen dat op dat moment een go-no-go-moment komt voor het vervolg. Dus die uh, zien wij graag terug. We uh, zijn ook even benieuwd naar de reactie van de wethouder. Maar voor zover wij begrepen hebben, zal die business case in Q2 en toch uiterlijk Q3 er moeten zijn. Uh, omdat we anders het gehele uh, traject überhaupt niet uh, gaan redden. En voorzitter, en dan even een, een, een zijdelingseffect van het uh, parkeren. Want we hebben natuurlijk nu aandacht ook gehad... Voor eh, Nieuw Noord hè, met name en de overloop daaromtrend. Um, maar um, daar is ook wel vrij veel aandacht voor. Maar er is nog niet heel, heel veel zeg maar, aandacht geweest voor de mogelijke overloop uh, loop van de papgebieden. Uh, de gele straten zeg maar, op, het, op het kaartje. Uh, u geeft aan op een gegeven moment dat er een monitoring gaat komen gedurende het, uh, uh, zeg maar het seizoen. Uh, bent u ook bereid om nadere aandacht, uh, met name te vestigen, even op de papgebieden en de mogelijke gevolgen voor de bewoners al daar? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Geurson. Dan ga ik naar de fractie van GBZ. Mevrouw van der Veld, ja, dank u wel. In de commissie heb ik al heel veel naar voren gehaald. Ik ga dat niet allemaal overlopen, dom. Ik wil alleen één ding weten van uh, de wethouder, portefeuillehouder. Ik heb in de commissie aangegeven dat de wegsleepregeling nog steeds van kracht is. En uh, de wethouder zou daar nog even naar kijken hoe we die kunnen invoeren. En dat is, heeft helemaal niets te maken met het pesten van mensen, maar wel met het, uh, het, het dreigen dat je weggesleept kan worden. En zoals ik, dat herhaal ik dan wel, of zoals ik in de commissie al zei. Op dit moment ben je 110 euro kwijt als je dus uh, parkeert waar het niet mag. Ik vind dat hartstikke goedkoop als je zes weken komt staan. Met andere woorden, er moet een grotere ontmoediging zijn om toch te parkeren in een belanghebbende gebied. En ja, die gele bordjes die schrikken best wel af, wegsleepregeling. Dus ik wil graag weten wat daarmee gedaan is. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Dan ga ik naar de fractie van GroenLinks, de heer Elgebari. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, en dank ook mevrouw Koper voor uw mooie woorden over onze enquête. Uh, en ook dank u voor uw woorden over uh, de inspreker van uh, de commissie. Want dat heeft u uh, heel mooi verwoord en gezegd. Dan uh, over de enquête gesproken, laat ik daarmee beginnen. Wij hebben zoals mevrouw Koper al aangaf een enquête gehouden rondom uh, Nieuw-Noord en uh, het mogelijke parkeerregime. Uh, omdat wij gewoonweg wilden weten hoe uh, bewoners daar in de week dag en aankijken tegen zo'n uh, tijdelijk parkeerregime voor de zomermaanden. Um, en uh, de resultaten de enquête is uh, rond 8 uur afgesloten. Er zijn de volgende die wil ook graag wel even hebben gemeld. Er uh, hebben zo'n 135 inwoners in heel Zandvoort uh, gebruik gemaakt uh, van deze mogelijkheid. Uh, 56,3% was uh, voor zo'n zomerparkeervergunning en 43,7% was tegen. Als je dat uitspitst naar specifiek mensen die in Nieuw-Noord wonen die mogelijkheid bestond namelijk ook voor ons uh, in deze enquête. Dan uh, is iets meer, dan nog steeds 57% voor uh, uh, en 43% tegen. Um, en dat is voor ons ook heel belangrijk om te weten. Uh, het is natuurlijk een niet uh, representatieve enquête, omdat wij hem gewoonweg snel en zelf hebben gemaakt. Uh, maar het geeft ons wel een soort van smaak van hoe die wijk aankijkt tegen dit parkeerbeleid. Um, en um, ja, wij hebben toch wel het idee dat er overwegend uh, dus positief naar wordt gekeken. Uh, het is natuurlijk wel de vinger aan de pols houden, ook in de andere weken, zoals mevrouw Guernsson al uh, ook melden. Uh, en het is natuurlijk ook even kijken naar hoe wij het voor de sportverenigingen gaan oplossen. Uh, je kan je voorstellen als je bij een voetbalwedstrijd staat te kijken en uh, je wil nog even bij de wedstrijd van uh, een goede vriend of... Uh, een, uh, of van je zoontje of, of, of dochter kijken uh, en de coronagenten zijn weer weg natuurlijk dan, uh, dan zou het mooi zijn als je iets langer op de club mag blijven um, dus uh, dat, uh, dat, moet wel, dat wil ik nog even hebben gezegd uh, ik denk ook dat de wethouder dat goed zal uh, meenemen we zijn blij dat ook het regime in juni in kan gaan in Nieuw Noord en we hopen voor heel Zandvoort hiermee toch eindelijk denk ik met z'n allen uh, een mooie slag te hebben geslagen en de balans uh, weer een beetje beter te hebben gemaakt tussen een toeristische badplaats en een dorp voor bewoners eh, dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan heb ik nog twee fracties te gaan. Dan ga ik naar de fractie van de PVV. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij we gaan niet de, de commissie weer uh, opnieuw doen. Uh, daarin hebben we ook aangegeven dat wij in principe voorstander van, van zijn... dat Nieuw-Noord uh, ook bij dit plan betrokken wordt. We hebben ook veel mensen gesproken uit Nieuw-Noord ondertussen. En uh, nou, daaruit blijkt toch wel dat uh, het merendeel... in ieder geval wat wij hebben gesproken voorstander is... om dat dan door te voeren. Uh, daarnaast... Um, ...voelen we op zich ook wel wat voor het amendement van uh, OPZ. Uh, daar wachten we nog even de reactie uh, op af van de wethouder. En daar wilde ik het op dit moment even bij laten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Deen. En dan tenslotte ga ik naar de fractie van D66. Wie kan ik het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, eigenlijk heeft uh, mevrouw Van der Veld in de introductie uh, uh, op OPZ eigenlijk wel goed aangegeven... Um, uh, ja, Nieuw-Noord. Dus ik vind ook het amendement uh, complimenten aan de OPZ. Dat hij heel goed de, de, de mening van de uh, coalitie en van, uh, van het partijprogramma goed heeft gelezen. En de mening van, vanuit de commissie, zeg maar, is samengevoerd. En uh, bijna er vandoor wil gaan met het idee van de coalitie. Dat is op zichzelf natuurlijk fantastisch als je op deze wijze voort. Um, maar uh, ja, he, mevrouw Van der Veld zegt het ook wel heel terecht... Dus dat op het moment dat wij dan uh, voor, een, voor een oplossing uh, waar er veel vraag naar is, uh, dat samen gaan voegen om daar vervolgens te zeggen van nou, is dan, dan is dan ook dat meteen gratis, dan gaat het gewoon simpelweg niet. Dat gaat ook niet omdat er dan inderdaad rechtsongelijkheid ontstaat en dat is ook niet de bedoeling. Uh, datzelfde geldt natuurlijk ook voor de, voor de hoteliers. Uh, die vergunningen zijn afgegeven, die kunnen niet ingetrokken worden voor de periode dat ze, dat ze zijn. Dat is voor ons wel een doorn in het oog omdat er geen oplossing is voor de parkeerdruk die daar ontstaan is. En de overcompensatie van vergunningen waar geen rekening mee gehouden is in de capaciteit van het parkeren. Um, en daar hebben we daar ook nog wel wat vragen over. Die zijn technisch van aard. Um, dus die kunnen ook schriftelijk af en die zullen ook niet uh, uh, de besluitvorming uh, uh, tegenstaan. In ieder geval niet vanuit de E66. Maar wij zijn wel heel erg benieuwd welke hoeveelheid vergunningen er per hotel zijn afgegeven... en of die past en of dat rechtmatig is binnen de huidige verordening... en wanneer dat gebeurd is, als daar is van af, waar dan, en waarom er dan van afgeweken zou zijn. Wij horen namelijk geluiden vanuit het dorp... dat er uh, recent ook een aantal hotels zijn bijgekomen... en dat daar, uh, op een, nou, in een hotel van 40 kamers daar 20 vergunningen zijn afgegeven... terwijl dat eigenlijk vanuit de verordening niet zou mogen. Dus vandaar, daar zouden wij graag nog schriftelijk antwoord op willen hebben. Um, en dan, uh, want dat is eigenlijk een feite waardoor die druk ontstaat. Die druk ontstaat omdat er te veel vergunningen worden uitgegeven. En dat geeft een onevenredig beeld in de situaties die ontstaat dan in Zandvoort op die drukke dagen. Uh, we zijn in ieder geval blij dat de wethouder het voor elkaar heeft gekregen om, om uh, Nieuw Noord, zeg maar, in ieder geval in die capaciteiten, die, in die quick win mee te kunnen nemen. Dus wij zijn ontzettend blij dat de wethouder dat signaal heeft opgepakt vanuit de commissie. En we hebben ook alle vertrouwen in dit college dat ze dat voor elkaar krijgen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hermsen. Dan ga ik naar de eerste termijn van het college. En dat is de portefeuillehouder. En in dit geval is dat mevrouw Verhey. Aan u het woord. Dat maakt niet uit. Dank u wel, uh, voorzitter. Um, allereerst denk ik uh, dat het goed is om in te gaan op um, Nieuw-Noord. Ik heb u eerder de raadsinformatiebrief um, gestuurd. En daarin heb ik u mee willen nemen in de overwegingen um, van het college. Want ook voor het college was een dilemma... Uh, of je Nieuw-Noord in deze fase wel of niet mee uh, zou nemen. En ons gevoel was dat daar onvoldoende draagvlak uh, voor zou zijn. En um, uh, vandaar de terughoudendheid in eerste instantie. Dat wil niet zeggen dat als u... Uh, eigenlijk geeft u... Aan. Wij hebben wel het idee dat dit moet en het college die, uh, zal dat uh, ook zeker oppakken en gaan uitvoeren. Juist omdat het ook voor ons een dilemma was en ik heb u geprobeerd in de eerdere raadsinformatiebrief mee te nemen in dat uh, dilemma. Uh, nogmaals, dat zouden we kunnen doen met ingang van 1 juni. En voor de goede orde. Als u vanavond een besluit neemt. Betekent dat vervolgens. Dat het college nog overeenkomstig. Onze regelgeving. Aparte aanwijzingsbesluiten moet nemen. Waaronder ook. Plekken waar een blauwe zone uh, bijvoorbeeld moet worden gecreëerd. En dat is dan bij uh, het parkeerterreintje bij de VOMA voor, om het zomaar uh, te zeggen. Dus dat zijn uitvoeringsmaatregelen die het college nog zal treffen. Middels een collegebesluit waarin we dan ook concreet de wijken gaan benoemen en aanwijzen. En ik zal dat ook met u delen uh, via de actieve informatie, zodat u ook zicht hebt, hebt op de, uh, dat deel van um, een vervolgstap. Een ander punt dat ik u nog expliciet wil meegeven is het volgende. we hadden ook een raming gemaakt van de kosten die uh, daar uh, mee gemoeid zijn. Wij dachten in eerste instantie dat dat uh, 25.000 euro zou zijn. Wij hebben uh, dat nader onderzocht. En wij komen uit op een bedrag op dit moment van 20.000 euro. En dat is echt voor zaken nou ja, waaronder uh, bijvoorbeeld het aanbrengen van die blauwe zone. Het aanbrengen van extra bebording, et cetera. Uh, op dit moment is dat natuurlijk niet meegenomen. Dus dat betekent ofwel dat er aanvullend budget moet worden. Of dat we moeten, enigszins moeten schuiven binnen de bestaande budgetten. Dus dat is eigenlijk voor wat betreft uh, Nieuw-Noord um, de situatie. Uh, eigenlijk als ik u zo beluister zegt u. Zegt eigenlijk iedereen, neem Nieuw-Noord ook mee. Ik heb ook met belangstelling geluisterd naar de enquête van uh, GroenLinks. En ik waardeer ook zeer het initiatief, want dat geeft toch uh, denk ik een beeld. Dus wij willen daar uh, zeker mee aan de slag uh, gaan. We zullen daartoe ook nadere uh, besluiten nemen om dat daadwerkelijk in te voeren. En uh, nogmaals, ik wilde u ook wat dat betreft wijzen op um, de kosten. Dan um, het, het, het tweede deel van het amendement van de oudere partij. Dat ziet op de eerste vergunning gratis. Die eerste vergunning gratis is echt bedoeld in het kader van het nieuwe parkeerbeleid. En dat gaat niet in een bestaand regime. En wat we nu eigenlijk doen is juist in dat bestaande regime zoeken naar een oplossing om de druk in de zomer te verlichten. Maar dat betekent niet dat je alle elementen uit dat bestaande regime kunt losweken. En dat gaat ook te ver in dit verband. Dus het tweede deel van het amendement waarbij u aangeeft... ik vind dat ook onder dit huidige regime, onder het huidige beleid... onder onze huidige regels die eerste vergunning gratis is...